Voetnoot 1 Autoritatief wordt een opvoedingsstijl genoemd die zich eerder op gezag dan op macht beroept. Het probeert een combinatie te zijn tussen een grenzenstellende en een begrijpende stijl. Dit woord mag niet worden verward met het woord autoritair. Het is zeg maar de tegenhanger van het woord smothering. Zie hoofdstuk 2.1.